Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 6 uur. Ho, ho. Clemens Peters met het NOS-journaal. Het Centraal Bureau Levensmiddelen eist dat boeren... de voedselvoorziening rondom kerst niet blokkeren. Dat staat in een brief aan de organisatie Farmers Defence Force... van de boerenprotesten. De boeren zijn van plan om vanaf 13 december actie te voeren. Daarbij is het mogelijk dat distributiecentra... van supermarkten worden geblokkeerd. Bij een antiterrorismeactie heeft de Deense politie twintig mensen aangehouden. Ze worden ervan verdacht dat ze een aanslag voorbereiden. De verdachten probeerden daarvoor wapens en explosieven in handen te krijgen... zei de hoofdcommissaris van de politie in Kopenhagen. Hij vertelde niet wanneer de aanslag had moeten plaatsvinden of wat het doelwit was. De politie in Arnhem heeft de grote partij illegaal vuurwerk in beslag genomen. Die lag opgeslagen in een woonwijk. Het gaat in totaal om meer dan 850 kilo. Als er wat was misgegaan, dan was er volgens de politie veel schade geweest aan huizen... en waren bewoners in gevaar geweest. Met een deel van het vuurwerk was geknoeid, waardoor de kans op ongelukken nog groter was. Een Arnhemmer van 41 is aangehouden. Vanaf volgende week zijn er op de A2 tussen Amsterdam en Utrecht meer trajectcontroles. Het aantal controles gaat van 3 naar 5 in beide richtingen. Volgens het Openbaar Ministerie is de uitbreiding nodig omdat automobilisten nu nog hard rijden op de stukken zonder controle en dan weer afremmen als de trajectcontrole weer begint. En dat levert volgens het OM gevaarlijke situaties op. YouTube scherpt de regels aan over intimidatie op het videoplatform. Bedreigingen werden al verwijderd... maar YouTube gaat vanaf nu ook ingrijpen bij verhulde dreigementen. Kanalen die herhaaldelijk de fout ingaan... kunnen uit het partnerprogramma van YouTube worden gehaald... hun inkomsten verliezen. Kanalen kunnen ook worden geschorst of verwijderd... als ze intimiderend materiaal blijven verspreiden. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Van later op de avond en vannacht gaan verspreid buien vallen... De temperatuur daalt naar een graad of 3. Morgen trekken de buien weg en dan is het overdag droog. Het wordt een graad of 7. In de avond komen er wel weer buien. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat ruim 100 kilometer file in de regio. Er zijn niet zoveel bijzonderheden. De langste files onder andere op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... tussen Schiphol en Knoop en Nieuwmeer. Daar heb je 20 minuten tijd verliest... Ook 20 minuten tijdverlies op de A10 de ring van Amsterdam tussen Watergraafsmeer en Knopentin Nieuw Meer richting Den Haag. Op de N201 van Hoofddorp naar Hilversum bij Meidrecht ook 20 minuten oponthoud. En dat geldt ook voor de andere kant op bij het Amstel Aquaduct. Dan moet je ook 20 minuten in de file staan. Tot slot de N242 van Alkmaar naar Middenmeer. Daar staat het vast tussen Zuid-Scharwouden en Schagen. In totaal 4 kilometer file en 20 minuten oponthoud.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 GFM Ho ho ho Dit is kerst met GFM Ho ho ho I love you more, more than enough. I love you more than I love myself. I'm so tired, tired as hell. Can't give no more. You try up to well. I ain't got no love to give. I gave do everything. We're new music. So To share my pride. Your light of love, let it shine on me. Can't you see that I'm in need? Your light of love, let it shine on me. Up there to the music. Fijne dagen en...